Ik had nooit gedacht dat hij uit zou knijpen. Het is niet zo eenvoudig om je in te leven in de gedachte had van een vent die van moord wordt verdacht. Maar ja, in ieder geval lijkt het nu erg waarschijnlijk... dat hij de moord dan er is, of niet soms. Maar waarom zou Dickens in hemelsnaam Ramsey geld hebben proberen af te persen... als hij wist dat de man financiële moeilijkheden zou... Nee, dat zie ik ook niet in. Je kunt beter uitgaan van de omgekeerde theorie. U bedoelt dat Ramsey hem probeerde te chanteren? Ja, dan zou hij toch wel een ander slachtoffer hebben uitgezocht dan juist deze meneer Dickens. Ik weet dat die hele schrijverij van hem maar net genoeg opbrengt om niet van honger dood te gaan. Tja. En dan het tweede motief. Wat bedoelt u met dat uh, tweede motief? Mr. Stanley vertelde me dat Eleanor is een vrouw van verdacht met Mr. Dickens. Enfin, de rest is wel duidelijk. Hé <klaar> hé, hey, hey. kijk, kijk. Ja, ja. Maar eerlijk gezegd heb ik het land aan het tweede motief. Hoe bedoelt u? Omdat de moord in de regel maar één motief heeft. Na mijn geslaagde landing krabbelde ik overeind... en verdween met twee, drie sprongen in de slagschaduw van het huis. Tegelijkertijd zag ik Crocker dezelfde manoeuvre uitvoeren. Hij probeerde zich te oriënteren... rende door de tuin en verdween door het achterpoortje. Hij dacht natuurlijk dat ik zo gauw mogelijk de plaats zou poetsen. Ik liep een tijdje achter hem aan, wachtte tot ik zag dat hij rechtsaf ging en sloeg toen zelf linksaf. Irene Ramsey woonde in Norfolk Street, een half uur lopen verderop. Ik besloot maar om die dertig minuten te accepteren. Hoe kwam je nou zo gek om zomaar weg te lopen? Pardon, ik ben weggesprongen. En wat ga je nu beginnen? Ik kwam al veel te laat achter dat ik geen rode duit op zak had. En zoals ik er nu bij loop, zit ik morgen vroeger in de bak. Hoe moet dat nou, Ed? Ik dacht er ineens aan dat Scotland Yard ja je best hier zou kunnen zoeken. Waarom uitgerekend hier? Omdat... Nou ja, omdat... Gunst daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Ik moet onmiddellijk weg, Arwine. Ja, maar je kunt zo niet gaan. Je moet eerst een ander pak aan doen. De kleren van Ellen zullen je best passen. Kom maar mee. Hoe kon ik nou weer zo stom doen? Als ik maar terug in mijn cel. Hier heb je een pak. Een jas en een koffer met wat linnengoed. Laat ik maar geen koffer meenemen. Dat loopt te veel in de gaten. Ik, ik neem het pak en die das. En de jas. Wat een gedoe. Als Kottlentjaat hier een inval komt doen, geef mijn portie dan maar een fikkie waar wil je eigenlijk naartoe? Ja, waar, waar moet ik naartoe? Waarom blijf je niet hier? Ze zullen je hier heus niet vinden. Vlak onder het dak zit een vliering waar nooit iemand komt. Daar kun je je goed voor stoppen. Jij ja, hebt toch een romantische inslag als je het mij vraagt, Irene. Er is op het ogenblik niemand die iets voor je kan doen. Zelfs Margo niet. Hooguit ik. Ja, dat weet ik wel, maar... Luister eens. Mr. Nutting vertelde me dat Ellen een paar jaar geleden bij een politieonderzoek betrokken raakte. En dat ze daarom zijn vinger afdrukken hadden. Heb je enig idee waarom de politie zich in dat tijd voor hem interesseerde? Dat was voor mijn tijd. Het had iets te maken met een anonieme aanklacht. Ellen zou waardepapieren hebben verduisterd of zo. Maar er vindt niets te bewijzen en de hele zaak is in de doofpot gestopt. Is de politie erachter gekomen wie die anonieme aanklager was? Nee, ik geloof er niet. Heeft Ellen je eigenlijk nog meer van vroeger verteld... ...en die tijd dat jullie elkaar nog niet kenden? Ach, je kent die verhalen wel dat ik niet de eerste vrouw in zijn leven was. Hij deed wat in verzekeringen, zwierf een tijd lang als boekmaker langs de renbanen... en kwam tenslotte op de beurs terecht. Ja, ja, dat is allemaal een beetje vaag, hè? Heeft hij je nooit details verteld? Nee, ik wilde ze niet weten ook. Ik geloof dat je een heel nieuw leven moet beginnen op de dag dat je trouwt. Op een goede dag moet Allen kans hebben gezien om zijn brief op mijn machine te tikken... Maar wanneer moet dat dan geweest zijn als hij het niet gedaan heeft op het feestje van vorige week? Het is een hele tijd geleden dat jullie bij ons waren. Ja, dat was op de verjaardag van Marco, weet je niet meer? Je hebt gelijk. Op de 18e augustus. Maar dan zie ik weer niet in waarom Ellen toen een brief heeft zitten tikken... als hij hem toch pas twee maanden later wil gebruiken. Geloof jij werkelijk, Ed, dat Ellen tot zoiets als chantage in staat was? Als hij het niet was, dan ben ik het. <laughs> en wat denkt Scotland Yard ervan? Mr. Nutting stond aan mijn kant, dat weet ik. Dat wil zeggen, in ieder geval... totdat dat tweede motief op de proppen kwam. Spijt me. Dat hoef jij je niet aan te trekken.